Alleen aankondigingen van beleid zoals in het vijf partijenakkoord is voor de commissie onvoldoende. Vandaag maakt de Europese Commissie bekend welk beleid op economisch en financieel gebied volgens hen het beste is voor de 27 EU-landen. Na nou, onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië heeft nu ook Turkije besloten om alle Syrische diplomaten in Ankara uit te wijzen. Turkije, een buurland van Syrië, protesteert daarmee tegen het bloedbad in Hula waar vrijdag ruim 100 mensen omkwamen. Het pleidooi van de Franse president Hollande voor een militaire interventie in Syrië lijkt kansloos. Onder meer Rusland, China en de Verenigde Staten lieten opnieuw weten dat ze tegen militair ingrijpen zijn. Charles Taylor, de ex-president van Liberia, moet 50 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het speciale hof voor Sierra Leone zegt dat Taylor rebellen in Sierra Leone heeft opgehitst tijdens de burgeroorlog in de jaren negentig. In die periode vonden zeker 50.000 mensen de dood door geweld van rivaliserende milities. Charles Taylor zal zijn straf uitzitten in Groot-Brittannië.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 Het weer in het noorden bewolkt een kans op wat regen. In de rest van het land ook zonnige periode. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten enkele bui. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen knoopend Ipenburg en Delft Noord 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeer.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 That we to rip your must. Rush pass, and you've forgotten your mind. All the drivers all up in the face. Like can I see a bus pass? <laughs> nah. No. We just want a little wine, but I'll call me what you want. But you should not call it a night love. And I might just join a mile high club. Only problem being that I couldn't give a flying. F yeah, let me touch back down. Snap around the bum until it comes back round. Half the rooms like, oh, what's this all about? With the other half driving, I love that sound. Yeah, yeah, I love that. Whoa. Yeah, yeah, I love that sound So flick your back, but that one's on a mad one Like, yeah, your mama can't hum her. Mama, do the hum, mama, do the hum, hum I'm won't you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 Said the hard way we, we keep it moving we, we hold it down Can't stop, it. no losing yes. They gonna take my phone No, no, no, never gonna happen No, no, no, never gonna happen Especially when it's all packed out Crowd shouting out yeah. I love that sound Yeah yeah, I love that sound Yeah yeah, I love that sound uh, So flick your fat butts out once On a mad one like yeah Your mama can hump <laughs> Mama do the hump, Mama do the hump, hump Mama mama Peeps a beat. Take you out to eat like uh, I'm finna knock it out the park, girl. So put your boyfriend on. Three strikes, out of here. Greedy, really, I don't got shit We gon' be up till the morning. We don't got a care. I'ma sit back and play my cards you like Saladin And you and your friends skip, come with skip, us, like we out of there. Skip, skip, skip, I leave Hard skips, goddamn beat. Ja, absoluut. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan onze eigen Olly Murs. Ja, Olly Murs is natuurlijk, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, bekend geworden. na zijn, ja, zijn spraakmakende auditie bij uh, ja, de uh, Britse versie van uh, die uh, yeah, X-Factor. Hij is uh, een van de weinigen eigenlijk, uh, tot nu toe eigenlijk, met dit soort competities. Die gewoon uh, echt gewoon jaar en jaar nog steeds lekkere nummers maken. Lekkere hitscoorts. Ja, waaronder natuurlijk My Heart Skips ze Beat. En we gaan natuurlijk ook even snel even kort, wij gaan op dit moment, uh, gaan wij twee uur, gaan we natuurlijk even mensen gaan wij bellen. We gaan natuurlijk bellen, even... Bellen, bellen, bellen, bellen. Bellen, bellen, lalala. We gaan helemaal lekker bellen. <laughs> wij gaan uh, natuurlijk even vragen aan de mensen, wat zijn hun verwachtingen van het, natuurlijk van het Zandvoort culinaire, Wat hier al een aantal jaar op, uh, aantal jaar op rij draait. En daar gaan we natuurlijk straks jullie veel meer over vertellen. We gaan even nog wat vragen stellen. We gaan natuurlijk straks Ron Brouw nog heel even bellen. En we gaan nu eerst nog even een lekker nummertje luisteren. Daarna komen we bij jullie terug met de lekkerste en de beste nieuwtjes over dit geweldig, heerlijke, warme, zwoele, veelste, warme dorp. Of niet, Robby? Sowieso. Zullen we even lekker luisteren naar Miss Montreal? Ja. Bij een jager, Rob. I'm a hunter. I'm a hunter. Ja, we gaan door met het album van de week. Het album van de week werd woensdag. Jeetje, Mina, dat was gewoon een Nederlander die gewoon even een nummer aan het spelen was. Miss Montreal is Nederlands. Ja, weet ik. Maar als je nou gewoon even naar die andere toe gaat. <lacht> kan ook. Kan uh, ook. kan zit allemaal. Ie? Of je gaat even naar onze eigen playlist toe. Wij hebben, wij hebben over muziek. Het is ook nooit goed, hè, met hem. Ja, sorry. Wacht. Maar ik zag iets heel leuks erin staan. Wel de nieuwe plaat. De derde nee, is natuurlijk ook nee. de nieuwe. Nee. is Muldre Aldish, and I am Hunter. <laughs> Take it over, baby. Ik ga mis materiaal uit de lucht halen, want ik heb ondertussen heb ik iets te pak gekregen. Want wij hebben aan de telefoon... Robert Willemsen. Robert Willemsen van het Chocoladehuis. Chocoladehuis Willemsen inderdaad. Chocoladehuis Willemsen. Ik wil even wat vragen, want daar lees je net op de evenementenkalender... dat jij, voor de, wat jij net ook al zei, voor de vierde keer op culinair staat. Ja, dat klopt. En we gaan er weer een heerlijk festijn van maken, zeggen we dan altijd. Kijk, dat is weer heerlijk. Aha. En ehm... Um... En hoe is het tot nu toe bevallen culinair voor jullie? Ja, dat is gewoon uh, eigenlijk een van de hoogtepunten van het jaar. Ik heb natuurlijk al zoals een chocoladewinkel, een chocolaterie... Uh... Ja, meerdere hoogtepunten, zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen en dat soort dingen. Maar culinair is daar eigenlijk uh, ja, sinds vier jaar uh, ja, vaste prik. Dat is gewoon uh, eigenlijk een, een, een hoogtepunt van het jaar. Oh, Oké, okay. en um, jullie zijn, hebben dat nu vier keer gedaan. Hebben jullie dat ook gedaan op een gegeven moment dat jullie er echt net waren? Want hoe lang zitten jullie hier nu? Wij zitten hier uh, bijna vijf jaar, oktober uh, vijf jaar. Oh, Oké, okay. dus dat jullie eigenlijk ook, uh, jullie hebben ook gelijk eigenlijk dat jullie eigenlijk ook net waren, zijn jullie eigenlijk ook bijna echt gelijk voor het eerst begonnen? Ja, precies. Oh, okay. We waren het tweede jaar en uh, tegelijk het eerste jaar was het, uh, het uh, jubileumjaar van uh, JNK, van Jans en, uh, ja? en, en Kooi. Ja. Uh, en ja, wij, wij, wij vonden het zo'n leuk initiatief dat we eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd van ja, nou, we, daar willen we aan mee doen. Dat is gewoon een, een hartstikke leuk evenement voor je eigen bedrijf om te profileren van joh, wat verkoop ik nou eigenlijk allemaal? En ja, okay. voor, voor, voor relatief uh, weinig uh, koppen uh, kan je lekkere dingen laten proeven. Oké, okay. en dan eigenlijk nog even een vraagje, want als jullie uh, op culinair, jullie staan dan op Culinaire, ook dit jaar weer natuurlijk, ja. uh, kun je een klein tipje van de sluier oplichten van wat je ongeveer voor de, voor de mensen klaar hebt staan als ze bij jou ja. komen. Ja, ik, dat, natuurlijk kan ik dat, want de, de, de, de, de menukaart staat natuurlijk al uh, hier, hier en daar. in. Uh, nou, de krant, hè? Maar ik heb natuurlijk weer mijn, mijn overleer, overheerlijke ja, ik We waren bijna van plan om het dit jaar niet te gaan doen, maar ja, ik krijg zoveel commentaar op, op de, op, om het voornemen, <laughs> om het niet te doen, maar nee, dat is geen joh, hebben we de, de slaghamtruffels weer. Die mogen niet ontbreken, natuurlijk. Nee, precies. En uh, ik heb dit jaar... Ook uh, aardig, uh, nieuw, uh, wat ook eigenlijk nieuw wat we voor het eerstje, eerst maken, is sushi. Sushi? Ja, oh. sushi. Van chocola. Nou, van marshmallow in dit geval. Oké, okay. hey, kijk je <laughs> dan. Even wat leuker uh, en echter uh, uh, ja, namaken, noem ik het maar even. Uh, ja, dat dus dat leuk. is hartstikke leuk ja. uh, We hebben gewoon weer een assortimentje bonbons We hebben weer een, een Ja wij noemen het een Sandvoort assortimentje Daar zit gewoon een, een visje in, een scherpje in Een, uh, een leuk uh, bonbon Met het logo van Sandvoort Dus uh, daar spelen we ook allemaal een beetje op in ja, okay. ja eigenlijk alleen maar lekkere dingen. Nou super, dus jullie zijn uh, ook echt voor de echte zoete zoeteekouw zijn jullie natuurlijk ook weer helemaal van de partij bij het culinaire. Ja, precies. Nou, helemaal perfect. Hey, ik wil je heel even bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En uh, nou, ik kom, uh, zondag kom ik zo nog even langs op culinaire, Dan kom ik nog even bij je snoepen. Oké, okay, we zijn al vanaf vrijdag, hè? Ja, ik, ik ben alleen zondag ben ik vrij, dus zondag ga ik nog even extra snoepen. Oké, okay, ik kan alleen dank je zondag. Dankjewel. Oké, okay, okay, dankjewel. Dat was ons eigen chocoladehuis Willemsen natuurlijk. Ja. Ja, gezellig joh. Ik vind het leuk dat, dat, dat, dat, dat hij er dan ook staat. Want ik ben zo vak bij de winkel gelopen. Ik heb zoiets Oh, ik wil, ik wil, ik wil. We moeten aan mijn lijn denken, hè? Aan je lijn? Mijn lijn. Lekker. Lekker. Aan mijn lijn. We gaan nog even een nummertje luisteren. En dan hebben we zo denk ik weer iemand aan de lijn om een tipje van de sluier. Op te lichten. Wat zijn hun plannen? Dus ja, een tipje van de sluier oplichten. Inderdaad. Weet je wat mooi is? Het staat allemaal in het krantje. Dat weet ik, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld het krantje nog niet gelezen hebben. Oké. Okay, dat, ja. dat horen via de radio. Ja, dat Rob, is waar. Wij zijn daarvoor. Doe dat. doe dat. Robby, zet jij eens even een lekker nummer op? Dan komen wij zo weer bij de mensen terug. Bij de mensen terug. Uh, ja, hier hij. We gaan luisteren af monsters and men, Little Talks. Of is dat weer wat anders? Nah, Little Sox, Monsters of Man I like walking around this old and empty house So hold my hand, I walk with you my dear The Stars Creek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 Well, it's... ...of Monsters and Men, Little Talks, lekker nummer. En wij hebben ondertussen aan de telefoon Frank van Evi. Goedendag. Goeiedag, Goeiedag Frank. Dag. Hey, uh, wij hebben jou net even opgebeld en uh, dat doen wij natuurlijk niet zomaar... ...want wij, zien, uh, wij hebben gezien dat jullie hier en jullie zijn nieuw hier in het dorp... ...en jullie staan gelijk met jullie eerste keer op culinair Gelijk. Ja, dat klopt. Daar zijn we zelf ook heel erg blij mee. Nou, oké, okay, vertel eens wat over. Nou ja, uh, voor mij is het allemaal nieuw in, uh, in Zandvoort. Ik kom zelf uit Haarlem, dan okay. uh, heb ik wel op Haarlem culinair gestaan met andere bedrijven. En uh, nu uh, lekker in Zandvoort uh, een beetje de mensen verwennen eigenlijk. Oké, okay, helemaal super. En, en uh, kun je een beetje vertellen, uh, klein zoals dat wel genoemd mag worden, het tipje van de sluier oplichten. Uh, van, wat voor soorten hapjes en eten, wat, wat hebben jullie allemaal met je klaarstaan voor culinair? Nou, we zijn nu uh, vol in de, in, de, in de voorbereiding nog, dus we hebben nog niet heel veel klaarstaan. Alles moet natuurlijk een beetje vers zijn, dat is uh, onze motto. Uh, Kijk, vers en uh, zo het. Ja, alles zelf maken. Ja? Dus, uh, maar we zijn, we zijn bezig met uh, als entreetje een, een, een schuim van de ene lever. En daar ja? komt een beetje rabarber bij, bij en, uh, en een uh, karamel van uh, chocolade. En dan ah. als, uh, als tussengerechtje hebben we een uh, koud soepje van uh, dopetten. Met een oh, lekker, uh, schijn van amandeltjes en een, een beetje paling erin. Netjes, netjes. En als hoofdgerecht hebben we een, uh, een stukje kalf van de barbecue. En dat oh, doen we dan uh, zacht garen, zodat het heel erg mooi uh, roze en uh, mals blijft. Daarbij uh, komt een, uh, een stukje aardappelswek Met uh, artisjok en artisjokpuree. Oh, lekker. En als dessertje hebben we gemarineerde aardbeikjes met een uh, moes van basilicum lekker hè En even, dat is even, het klinkt allemaal echt veel, ik ben echt blij dat ik zondag ja, naar culinaire toe ga. Oh, dit, dit zijn wel culinaire, hè? hoogsteintjes, uh, als ik het al hoor. Ja, dat is, uh, dat is wel een beetje de bedoeling natuurlijk. Uh, eigenlijk ook uh, mijn vraag, want uh, jullie zitten hier natuurlijk pas. Uh, hoe lang uh, zitten jullie hier eigenlijk nu al? Nou, we zijn in maart, uh, maart opengegaan, halfwege okay. maart. Dus uh, we zijn nu net, uh, wat is het, acht, uh, acht weken bezig dan. Ja. Dus, uh, en uh, ja, gewoon... Uh, ja, we doen ons eigen ding. Ze hebben ook al in het uh, horeca tijdschrift gestaan, de Michette. Netjes, netjes. En even een vraagje voor de mensen, even, ook even voor de mensen thuis, leuk om te weten. Uh, waar is uh, jullie uh, prachtig restaurantje gelegen? We zitten aan de Zeestraat, nummer 36. Oh, kijk eens aan. Dus uh, voor iedereen in zandvoort op loopafstand, denk ik. En anders met de fiets. Ja, natuurlijk. Want we serveren ook hele mooie wijnen natuurlijk bij het, uh, bij het eten. Oké, okay, en ik zie hier ook staan dat jullie uh, keuken uh, een, een, een Franse inspiratie heeft. Klopt dat? Ja, ja ik heb uh, een uh, ja, klassieke uh, opleiding gehad bij uh, verschillende uh, bedrijven, ook hier in de buurt. Oké. Okay. En uh, ja, daar pak ik alles van mee en toch een beetje moderne twist geven we er ook aan mee en uh, een beetje creatief proberen we te zijn eigenlijk. Oké, okay, hartstikke mooi. Ja, ik, je, je ziet in principe, je, je hebt natuurlijk best wel wat uh, restaurants hier natuurlijk in Zandvoort. En jij bent natuurlijk, Jullie zijn hier natuurlijk net nieuw. Dat is eigenlijk mijn vraag aan, aan jou dan. Wat, wat is uh, bij jullie op dit moment nu iets waarvan jij zegt van daarin maken wij zeker het verschil? Nou ja, uh, waar wij zeker het verschil in maken is dat wij echt alles zelf maken. Okay. Dus uh, van de, de dressing tot aan het ijs, alle sausen maken we zelf. Ik denk niet dat er heel veel bedrijven zijn in Zandvoort die dat doen. En uh, ja, wij zitten net even, denk ik, ietsje hoger dan, uh, dan de meeste mensen in, uh, ja, in, uh, in, het segment. in ja mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ja, het niveau is even ietsje hoger dan de rest, denk ik. Dat okay. proberen we in ieder geval uh, te bewerkstelligen. Nou, netjes. En uh, ja, hopen we hopen gewoon dat de mensen allemaal komen kijken. De prijzen zijn, uh, zijn in verhouding uh, niet echt hoog, dus... Uh, nee, met dat, dat heb, ik, uh, uh, heb ik net even zitten te spieken, klopt. Het is inderdaad gewoon hartstikke goed betaalbaar, dus ja. absoluut alles behalve duur. Dus die uh, ja, kijken super tof. Om de mensen gewoon lekker mee te verwennen. En dan hopen dat ze allemaal even komen kijken. Oké, okay, dat is eigenlijk mijn vraag met jullie. Uh, zoals ik net ook al aan ja vroeg. Uh, jullie keuken is natuurlijk op. Uh, ja, is, is, is Frans geïnspireerd om het zo te zeggen. Ja. Uh, zijn die ook nog van plan. Uh, als uh, de zaken gewoon echt uh, lekker door blijven lopen. zijn die ook nog van plan uh, bijvoorbeeld uh, andere invloeden te gebruiken. vanuit andere landen. of zeggen jullie van we nou, willen het toch wel de, Frans houden? Nee, kijk, de, de, de, de, de kookstijl is Frans. Dus dat houdt gewoon in dat je, dat je heel erg uh, rekening houdt met. Uh, wat het product zelf uh, aan smaak heeft. En, uh, ja. Vanuit daar maken we een gerecht. Maar ik heb nu bijvoorbeeld op, als tussengerecht heb ik een, uh, we eigenlijk een Turkse linsensoep uh, op het menu. Met, uh, met een uh, kabeljauw die dan uh, gegaard is in een olie En dat komt, Fadovan komt dan weer uit India. Ja? Dus we gebruiken wel uit de hele wereld uh, ook, ook onze invloeden. Maar de, de bereiding gaat op de Franse manier. Dus uh, met heel veel respect voor de producten en heel veel liefde eigenlijk. Heel een beetje Frans internationaal. Ja. Nou, Kijk. ik heb uh, in ieder geval heb, ik heb al heel veel, heel veel mooie dingen heb ik al gehoord. Ik uh, wens jullie echt onwijs veel succes natuurlijk bij culinair En uh, ja, natuurlijk ook heel veel succes met het restaurant. Want uh, zoals ik het nu allemaal zie, als ik het nu allemaal hoor. Dat, dat kan eigenlijk gewoon niet mislopen. Dat dat er zit, zit een heel mooi concept in ja, Daar gaan wij ook van uit. Dus uh, dan komen we goed. Nou, ja, ja, heel veel succes. En uh, ja, je ziet me vast wel even langs waar je op culinaire. Ja, ik hoop het. Uh, heel veel ik succes. Ik uh, ook mensen langs zien komen op culinaire natuurlijk. Oh, oh, dat moet wel leuk zijn. Dat is ideaner in feit op het is het echt bomvol. Dus het moet zeker voor jullie ook gewoon een grandioos succes worden. Dat vind wel helemaal mooi. <laughs> heel veel succes die weekend. Ja, Hartelijk bedankt. Nou, heel doei. doei. Ja, dat was natuurlijk Frank Schipper van uh, Evi Evie zit er natuurlijk pas uh, sinds maart. Maar als ik ga kijken naar de kaart. En zoals als je Frank net zelf hebt kunnen horen vertellen. Zit er natuurlijk... Echt wel wat moois in dat restaurant. Heel veel passie. Heel veel passie voor het inderdaad. vak hoor ik al. En alles dus ook inderdaad zelf maken. Wat gewoon eigenlijk hartstikke belangrijk is. Dat zorgt ervoor dat je gewoon echt kwaliteit kan aanleveren. Maar ook iets van jezelf erin kan stoppen. en nou, Robby jij weet dat je, je werkt, je werkt je zelf als kok. jaren gewerkt, doe je nu nog steeds. Nog steeds ja. Dus ja, ja. jij weet het als geen ander. Nou, ik heb het zelf zeven op het stand gedaan. Dus ik weet er nog wel iets van. En jij hebt ook zo jouw ervaringjes. Ja ik heb mijn ervaringjes Dat heb, <laughs> ja. heb, heb, heb ik opgedaan. Oh, je zult even lekker gaan luisteren naar Jennifer Lopez en Pitbull voor Dancing. gaan of, wij? gaan een gaan Weer samen dansen. Dance kijk, again? Nee, nou ga ik ik blijf lekker. Ik heb net een paar lompietjes met je op en ik vind het goed. Oh ja, nee, dat is het enige wat ons We zijn weer gemeenschappelijk geweest, geweest vandaag. Hè. Nou ja, nou, uh, mochten jullie er toch <laughs> zin hebben om even langs de studio te gaan. Ik ga op dit moment ga ik over de tafel heen springen en dan ga ik met Robbie dansen. kijk maar, We gaan lekker luisteren. <laughs> Jennifer Lopez, Pitbull met Dance Again. Next, dance. Yes. Yes. Yes. Yes.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 You have, uh, yes Playboy to the death, uh, yes Is he really worldwide, uh, yes Mommy, let me open your treasure, chest. Play dates, yes. we play mates like uh -huh. the king of snatchin' queens Checkmate. Checkmate, what you think, uh -huh. It's a rumor, I'm really out of this world Moon, Luna. lunar uh -huh. Make women comfortable, call me bloomer uh -huh. Can't even show luck cause just sue you uh -huh. But I tell them, hallelujah, have a blessed day So ahead of myself, every day's yesterday Want the recipe, uh -huh. it's real simple Little bit of only, it's your open sesame Now, yes, yes, yes. No.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 met Starships en we zijn weer helemaal terug van weg geweest. Och, wat een gezelligheid. En ik heb aan de telefoon Mike Koper. Hey, goedemiddag, Hallo. Daar is ze weer, hoor. Hallo. <laughs> Hoe was je verjaardag om mee te yeah, beginnen? Nou, ja. fantastisch. Ja? Ja, ik heb echt een feest gevierd, zeg. Van, Heerlijk. Uh, Lekker, hoor. Uh, vroeg in de avond tot hé laat in de avond. Heerlijk, heerlijk. Super, super. Heerlijk. Een hele leuke muziek gekregen van mijn heusband, uh, uh, André Vrolijker, de top-Nederlandse accordeonist. Die man die speelt werkelijk alles. Dus je begrijpt, ze hebben we boven op de tafel gestaan. Ja, hey, we we hebben ook nog... nog ja, Heerlijk. Ja, super. Ik heb, we hebben nog, nog, nog beter nieuws, althans jij hebt ook super nieuws, want jullie staan natuurlijk ook op dit jaar. Ja. ja, net als vorig jaar met een uh, koffie- en thee-presentatie. Culinaire koffie en uh, culinaire thee, zoals we dat noemen. Ja. Ja, lekker joh. Ja. Kun, je, kun je daar iets meer over vertellen? Want, ja, uh... wij, wij uh, um, uh, hebben een aantal baristaachtige trainingen ge, gevolgd en zijn, uh, zijn zelf druk bezig met een nieuw, uh, nieuw koffiemerk. En daar zijn we super trots op en dat laten we ook zien op culinair Dus we we kopen daar uh, onze normale koffie, zoals we hier ook uh, in het café en op de terras serveren. Maar ook wat, wat speciale koffies met, uh, met wat siroop en andere lekkere dingen erin. En ook uh, ha Ik moet eventjes naar binnen, want we staan even op de bouw, met hebben We hebben wat... Uh, uh, ...verschillende soorten thee, waaronder onze beroemde Marokkaanse muntthee... ...waarts van groene thee, verse munt en honing... ...en die verkopen we ook in een, in een ijsthee variant... ...en we maken ook uh, uh, frozen cappuccino... ...met uh, lekkere butterscotch smaak er aan en dergelijke. ...kortom, een hele lijst vol... En natuurlijk uh, met liefde bereide Espressos, cappuccino, latte macchiato uh, enzovoort. Dus het hele totaalpakket? Het hele pakket, ja. Aan koffie en thee. Ik had ze gek niet bedenken. In de grote bar. Waar de Chinchin de, -chin, de, de bier, wijn en fris doet. Ja. Kijk eens aan, dus ze kunnen bij jullie kunnen ze lekker om uh, het genot van een heerlijk bakje koffie. Of ja, een hele lekker, lekker bakje thee. Of als je gegeten bent of daarvoor of als je het koud hebt of als je het warm hebt. Afijn er zijn maar. allerlei redenen om uh, warme of koude koffie en thee te komen halen. Even een opsteken halen bij Café ja. Koper. Ah, Helemaal super. Nou, in ieder geval, uh, ja, ik, uh, we zijn, we zijn uh, hartstikke blij dat uh, jullie natuurlijk ook weer op culinair staan. Ja. En is het is ook uh, heel erg leuk, want ik vind het echt zo'n topgezellig evenement. Ja, het absoluut. Is echt zo'n typisch Sanford festival. Ons kent ons, iedereen komt langs en het kijk. is alleen maar gezellig. Maar dan is het ook echt iedereen die langs komt ook ja. dan. Ja, leuk hè Het hele dorp zo. loopt uit. Dat is juist een leuk eraan. Daarom. Ja. <laughs> nou, we wensen jou natuurlijk uh, heel veel plezier met Culinair. Heel veel succes natuurlijk. Nou, succes. Eigenlijk nodig want jullie zijn onderhand een begrip geworden hier in het dorp. Nou, dankjewel. Nou, dat komt goed hoor. <laughs> dus uh, ja, heel veel plezier gewenst bij Culinair. Ja, het uh, gezellig langs. Ja, we komen ja, kom zijn helemaal langs. Goed. Oké, okay, dankjewel. Hey, ja, dat was natuurlijk onze eigen Maaike Koper van Café Koper. Hoe kan het ook anders? Die pasjarig is geweest, hè? Die pasjarig ja, ja, ja, is geweest, ja, ja, ja. Die. ja, die heeft de verjaardag op kwam on, uh, onaangekondigd achter. Nou ja, dat, uh, dat had ze even niet... Oh, dankjewel! Voor de mensen die, uh, <laughs> die, die dat gaan terugluisteren Die kunnen dat natuurlijk al even terugvinden Op onze eigen, eigenste, eigenste website www.zfmsantwoord.nl Daar kun je natuurlijk voor alle informatie Kun je terecht En kun je natuurlijk uh, Ja Terugluisteren onze superprogramma's Mocht je nou wat gemist hebben Al kan ik hem niet voorstellen dat je die programma's van je, dagen, je, je dagelijks leven zou willen missen Dan kun je dat natuurlijk even terugluisteren Met natuurlijk eens even kijken Er staat een wat, Waar stond die ook alweer? Wat zoek je allemaal? Die dat terug kunnen luisteren oh, Uitzending gemist Uitzending gemist ja, ja, ja. Rechtsboven in het hoekje We moeten gewoon even de datum invullen Gewoon even kijken wanneer zijn wij Vorige uh, week was 27 geweest. mei Vorige week in de 27 mei vorige week Nee toch? Uh, nee. nee. 23 nee. mei. Sorry. Ja, 23 mei. Dus als jij 23 mei even wil terugluisteren, omdat je misschien denkt van ik heb misschien wat gemist, of ik wil nog wel wat weten. Dan kun je dat natuurlijk gewoon even doen via, via de En uh, Robby heeft uh, in ieder geval even de link even geopend om te bewijzen dat het werkt. Mocht het nou niet werken en denk je van hè, wat vervelend nou. Dan kun je natuurlijk altijd even een berichtje achterlaten op onze Facebookpagina. Dan houden wij het natuurlijk nog gewoon even persoonlijk op de hoogte. Dat doen wij toch? Tof niet, Rob. sowieso, sowieso. Wat leuk! Ja! Daar doen we het voor! Leuk, ja! Geweldig! En nou, een lekker nummer ertussendoor met die kettingzaag! Je hoeft niet boos te worden. Ik ben helemaal niet boos. We hebben hier een heerlijke. Voor onze vakantiegang is je antwoord: Nena 996 luchtballons.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 En je hoort natuurlijk train drive-by. En ondertussen hebben wij aan de telefoon. Hallo? Je moet het op de knopje drukken. Oh ja, die ja. Die doet het. Hallo? Wie heeft we aan de telefoon? Vertel. Ja, ja roen, hè? Roen, roen. <laughs> Gezellig dat je bent. Hij, hij zit net te eten, dus hou het kort en krachtig. Kort en krachtig. Roon, culinair, feest. Vertel. Eh. <laughs> uh. Ja, we hebben vrijdag het uh, grote EK Oranjefeest. Om alvast in een stemming te komen. Hè. Ja, is... ja, vertel dus, me. Want, want uh, jullie uh, zijn ook een, uh, in ieder geval met uh, het Oranje. Jullie worden niet zomaar, het wordt niet zomaar een Oranjefeest. Maar jullie, worden, jullie worden gewoon echt het Oranjefeestcafé, heb ik begrepen. Nou, wij uh, gaan meedoen met uh, het leukste Oranjecafé van Nederland. Aha. En uh, we hebben vrijdag uh, alvast een groot feest uh, daarvoor. Oh, okay. Waar we mooie foto's voor maken uh, voor, om op te sturen. Oké, okay. en hoeveel mensen doen daar mee? Uh, we hebben tot nu toe, uh, want we hebben een Oranje Kortingspas. Ja. en Daar hebben zich 85 mensen voor ingeschreven. Aha. Dus die komen ze vrijdag allemaal halen met het Oranje Verrassingspakket. Oh, oh, 85, hè? Oh. Ja, dat is een volle, volle bak. En dus, hoeveel uh, mensen zitten er bij jullie in de competitie in ieder geval voor het, het Oranje Café van Nederland? Ik zou het echt niet weten, er zullen er wel heel veel zijn, denk ik. Oh, oké. Okay. Maar er is maar één echte natuurlijk. Ja, er is maar één echte. Nou, ik ga stemmen. Ja, mijn nee, stem is al uitgebracht. Luid natuurlijk. Ja. ja, mijn stem is gewoon al uitgebracht, dat, dat staat gewoon zo'n paal boven water. Ja, precies. Nou, dat... Ja, dat bedoel ik. Zo moet Helzandvoort dat even doen natuurlijk, dan, ja, dan komt tuurlijk. het helemaal goed. Hé, hey, uh, jullie uh, hebben ook een uh, eigen stukje culinair, heb ik begrepen net. Uh, ja, dat hebben we zondag. Ja, vertel. Zondag, zondag hebben we Hardy uh, culinaire. Okay. we mogen helaas niet uh, meedoen met het uh, grote culinair feest. Dus dan maken we maar een, uh, een groot uh, culinair feest bij Launa zelf. Okay. Dus uh, ja, iedereen is van harte welkom en uh, we hebben geen schatkopper, maar we hebben ollies als verhaalmiddel. Ja. Ik had het gehoord, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want uh, ik kreeg ze net uh, in principe op, via foto's kreeg ik de ollies kreeg ik te zien. Ik vind ze zo onwijs leuk. Hoe zijn jullie erop gekomen? Ja, ik heb een hele goede PR man, dat is Leo Deten man, ja? en, uh, die verzint dat soort dingen allemaal jongen, die is zo goed daarin. Dus uh, ja, het zijn net dollars, maar, uh, maar uh, ja, uh, wij noemen ze ollies. Leuk joh, Ja, we dus, hebben ook al een foto hebben we geplaatst op, uh, op, uh, ja, op Facebook, uh, in ieder geval op de, op de pagina van de zender zelf natuurlijk. Want, ja. uh, even kijken, want uh, heb je, ho hoeveel verschillende ollies heb je? Bij verschillende verschil, gewoon één olie. Oké, okay. net zoals de scherpe dus, uh, hè? Net is 1 dollar, hè, zeg maar, of 1 uh, euro. Uh, Oké, okay. dus als ik bij jou moet betalen binnenkort, is het gewoon ja, twee of drie olies en een. Uh... Ja, dat is dan met het culinaire uh, gebeuren. Dat, uh, dat moet je met olies betalen. Dus, uh, Lachen, joh. Ja. ja, we hebben ook nog een mooi evenement. Ja, vertel. We hebben de uh, Lady Cabrio Rally. Oh, vertel. Dus uh, dan doen uh, alle vrouwen met een cabrio dat doen mee. Oké. Okay. Ja, dat is geweldig. Je kan je er nog voor inschrijven dus... Uh... Hebben jullie al veel deelnemers voor de, uh, voor de, voor de cabrio-rally? Want voor, dat is super populair. zo'n 20 auto's ongeveer, dus uh, dat gaat hartstikke goed. Oké, okay, helemaal hartstikke top. Mooi, dus, uh... ja. ja, want ik weet in ieder geval wel dat uh, in ieder geval van de cabrio-rally, dat het gewoon echt altijd super, super gezellig is, maar ook nog eens echt mega druk bij jullie. Ja, want ja, er rijdt, er rijdt gemiddeld zo'n 3, 4 per auto mee natuurlijk. Ja, dus als je er, als je 20 ouders hebt, dan heb je al 60, 70 man sowieso. Uh, vrouwen, hè? Sorry, vrouwen. Vrouwen. vrouwen. Nee, vrouwen. Sorry. Ja. Maar uh, jullie... En, uh, ja, en, en de mannen komen de vrouwen weer halen. Dus uh, ja, dat is wel weer gezellig natuurlijk. Ah, Oké, okay. en uh, jullie doen ook een uh, even kijken, ze dus kunnen bij jullie ook naar de rally kunnen ze natuurlijk ook bij jullie een hapje eten, neem ik aan, of is dat? Uh... Uh, ja, de, de de We deelnemers wel. Die, ja, die worden weer lekker uh, verwezen met een heerlijk buffet. Hilda uh, ja. de van der Bouwgaard uh, heeft het allemaal georganiseerd, dus dat uh, heeft ze fantastisch gedaan. Oké, okay. dus. nou helemaal super. Ja. Hey, uh, in ieder geval hartstikke bedankt voor de info, want jullie krijgen dus echt gewoon een super, super druk weekend. Ja, we zijn nu druk bezig met versieren, dus uh, ja, ja het, uh, het meeste hangt nu al een beetje, dus uh, er komt een beetje schot in. Uh. Oké, okay, kijk eens aan. Nou, ik hoef jullie waarschijnlijk geen succes te missen, want het gaat, uh, het is tot nu toe eigenlijk, uh, eigenlijk met alle feesten die u altijd hebben georganiseerd, is, is het altijd gewoon super gezellig Dus gewoon heel veel plezier natuurlijk weer. Ja, dankjewel, komt helemaal goed. En iedereen eens welkom vrijdag. Dus, uh... Nou, we komen graag kijken. En natuurlijk ook okay. graag een biertje nuttigen. Ja, Toppie. Oké, okay, dan. Ja, dan. Hey, uh, heel veel okay. plezier. Hey, eet smakelijk hè, ouwe? Ja, dankjewel, jongen. Haha, oi, Kijk eens dan, dat was natuurlijk Ron Brouwer van ons eigen Lauren Hardy, net als café-kopertje. Is dat, dat onderhand gewoon, dat is geen kroeg meer, dat is gewoon een begrip, dat is iets, uh, daar ga je gewoon naartoe. Dat hoort gewoon bij de dagelijkse opvoeding volgens mij hier. Dat weet ik niet. Je wordt groot dat... met Lauren Hardy een café-koper hier. <lacht> <lacht> <lacht> Hoor dus zo dit, doen uh, wij dat. Gaan we nog even verder luisteren? Ja, we gaan nog even lekker nummertje luisteren. En dan gaan volgens we Volgens mij is het wel een lekker nummertje voor op de woensdag. Ik denk het wel, ik vind het wel, ja, we zitten wel bijna aan het einde, maar we gaan nog even gaan knallend gaan met dit programma, uit, zoals we het altijd doen. Toch, toch! Altijd! Een, ja, toch. Weten we toch met jou? En bedankt Robby! Super! We gaan lekker luisteren. Nou, Spankox to the club! Uh, high pass club mix! Oh! Samba! Woe. mensen omhoog met die handen! Schada met die bella. Los! Ja! Hup! eraf! mina. Nederland in beweging. Ja, Nu en weten we het wel, nu weten we het wel. the club thursday night to the club friday night didn't want to go then my friend michelle called me on the phone and so i went to the club saturday night to the club sunday night Strikkervinger gaan we eruit hebben, nog 10 seconden. Natuurlijk zijn we volgende week weer terug samen met Robby Brouwer. Ja, en Mike Belay. Inderdaad, volgende week gaan we natuurlijk het lekste prampje klaarzetten. We gaan er te uit, we gaan kijken wat het nieuws gaat doen. En jongens, heel veel succes volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur.